12 uur. Het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, gewonden bij ongeval in het openbaar vervoer in Den Haag en in Eindhoven. Philips schrapt nog eens 2200 banen en de Franse oud-premier de Villepin is aangehouden. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg, klaart het vanuit het westen op. Bij een matige en in de kustgebieden krachtige westenwind ligt de temperatuur rond 20 graden. Vanavond en vannacht wat buien, vooral in de kust. Morgen wordt het 16 tot 18 graden. Het is dan opnieuw wisselend bewolkt met kans op buien. Bij een botsing tussen twee trams in Den Haag zijn 36 mensen gewond geraakt. Rond 10 uur vanochtend botsten tram 9 en tram 11 op elkaar. In de buurt van station Hollandspoor gebeurde dat. Verslag van Joris van de Kerkhof. Uh, hoe lang blijft dit geluid nog duren? Nou, zolang die trams hier blijven staan. Want de overweg denkt dat hier trams langs rijden, maar die staat nu stil. Maar dat kan die overweg niet zien. Is het al duidelijk waarom tramlijn 11 op 9 terecht is gekomen? Nee, het is alleen te zien dat het gebeurd is. Maar wat de oorzaak daarvan is, hoe dat komt, dat is nog niet duidelijk. Dus, zoals je ziet zijn allerlei mensen, deskundige onderzoeken doen. Maar wanneer daar uitslag over bekend stil, heb ik ook niet te zeggen. Ja, we begonnen bij uh, de voorkant van, uh, van uh, 9. We zijn nu precies op de plek waar ze tegen elkaar aan uh, zijn gekomen. Je ziet, de voorruit uh, van, uh, van de achterste tram, die is uh, nou wel, wel erg kapot. En vooral het deel daaronder. Het zal wel een redelijk harde klap zijn geweest. En daarom... 36 mensen die die snijwonden hebben gekregen? Ja, wat de aard van de wonden zijn, dat we, weet ik, de snijwonden ligt voor de hand. Uh, dat kunnen ook uh, kneuzingen zijn. Maar als je met een tram die redelijk hard rijdt, tegen een stilstaande tram oprijdt, kun je nagaan dat dat een behoorlijk impact geeft en dat je als passagier uh, goed voor het heen en weer geslingert. K kunnen we daarin? Ik weet niet of dat... Uh... Mag, mag ik even erin kijken of niet? Is dat, uh... Hier mag je in, ja? daar okay. mag je nog niet. Nee, dat begrijp ik. Nou, de voorste uh, mogen we dus in, de achterste niet. Je ziet hier uh, in ieder geval uh, dat de achterste ruit naar flink kapot is. En dan, als je dan hier hebt gezeten, dan, dan kom je met een knal vast op de stoel van de voorganger. Dat is één ding. Je ziet hier ook dat er glasscherven zijn. Dus als je daar in de achterste zit, uh, wel het meeste glas gelukkig blijven zitten, een soort veiligheidsglas. Maar er zijn toch nog splinters die je uh, op je kunt krijgen. En uh, ja, dat is geen prettig gevoel. En je ziet hier ook dat er toch een, kijk, een beetje losgekomen is die achterkant hier. Dat een flinke klok uh, geweest is. En uiteindelijk is het gevolg dat hier dit nog een hele tijd staat. Wanneer het weggesleept wordt, volstrekt onduidelijk. Gelukkig hebben we nog wat omleidingsroutes, om, uh, maar uh, deze snelle route is dus even niet. Maar wel oude trams, hè? Dat ja, zijn al 30 jaar oud, dus wat dat betreft. Dat zal niet een leeftijd gelegen hebben, denk ik. Maar uh, er zijn nieuwe besteld door ATM. Dank je. Harold Hameliers was dat, woordvoerder van de HTM in Den Haag over die trambotsing vanochtend. En ook in Eindhoven, een verkeersongeluk met uh, voertuigen van het openbaar vervoer vanochtend. Daar botste een bus op een vrachtwagen. Daarbij zijn uh, zeker 27 mensen gewond geraakt. Els Reinders van de politie Brabant Zuidoost. Hoe ernstig zijn uh, de mensen in Eindhoven gewond, mevrouw Reinders? Er zijn 23 mensen licht gewond geraakt. Die uh, hebben snijbonden, krassen en krezingen. ...opgelopen tijdens de aanrijding van een stadsbus met een vrachtwagen. Ja. Die zijn ter plaatse opgevangen en door uh, medewerkers van de GGD behandeld. En er zijn vier mensen gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte verwondingen van deze mensen die is nog niet bekend bij okay. mij. Want er zou één iemand zwaar gewond zijn, maar dat kunt u niet bevestigen? In eerste instantie uh, was dat uh, de informatie die we binnenkregen. Later is dat bijgesteld en zou het gaan om vier mensen... ...die met verwondingen over zijn gebracht naar het ziekenhuis. Ja. Wat het ongeluk gebeurde uh, op strijd S, begrijp ik, hè, op een busbaan. Ja, dat klopt. In Eindhoven, een wijk in Eindhoven is dat. Uh, weet u wel wat, wat er is gebeurd, wat de oorzaak was? Op dit moment uh, kunnen we dat nog niet exact aangeven. We hebben de chauffeurs die gelukkig bij de ongedeerd zijn gebleven... die hebben we inmiddels gesproken... Die informatie die hebben we vastgelegd en we zijn ook bezig met sporenonderzoek. Al die informatie gaan we straks bundelen. En dan gaan we kijken wat nou de exacte toedracht is geweest van het ongeluk. Want ja. het is niet zo dat op zo'n busbaan de bus automatisch voorrang heeft of zo? Dat daar een vrachtwagen tegenaan is gereden? Ik kan daar op dit moment nog geen uitspraak over doen. Die bus die reed over een busbaan, inderdaad. Die vrachtwagen die kwam uh, uh, aanrijden over een kruisende weg. Er staan ook uh, stoplichten. Dus we zullen nou. echt alles moeten gaan bekijken. Uh, er zijn ook haaientanden aangebracht uh, op het kruisingsvlak. We moeten straks even gaan luisteren wat het verhaal exact is. is helder. Els Reinders van de politie Brabant Zuidoost over dat busongeval in Eindhoven vanochtend. Dank u wel. Dan Philips, dat schrapt opnieuw 2200 banen. Bovenop de 4500 ontslagen die vorig jaar al werden aangekondigd. Philips wil daarmee ruim een miljard euro aan kosten besparen. Met de reorganisatie wil Philips efficiënter en innovatiever worden... en beter bestand zijn tegen de economische crisis, zo zegt het. Philips gaat vooral snijden in de medische divisie en de lichtdivisie... zegt topman Frans van Houten. Dat zei hij tijdens een analistenbijeenkomst in Londen. Notably the additional savings are found in healthcare en in lighting. This should not be a surprise because these are our largest sectors... and there is then also more to be obtained. Ja, deze onderdelen zijn het grootste, daar valt dus ook het meeste te besparen, zegt Van Houten. Vooral ondersteunende functies zullen verdwijnen... zoals personeelsmanagement, financiële functies en IT-functies. Van Houten zegt het te betreuren dat er nu nog meer ontslagen gaan vallen. Obviously, this type of savings don't go without pain. En het is vergeten dat er nog 2200 posities zullen worden verloren. We zijn nu detailing en deploying al deze programma's. En met de sociale partners om te zorgen dat dit in een goede manier wordt gedaan. Van Houten zegt in gesprek te gaan met de sociale partners. om de afvloeiing van het personeel allemaal goed te regelen. Maar die sociale partners die hij die dan gaat spreken die zijn boos. Want voor de vakbonden komt de aankondiging als een grote verrassing zijn vooral ontstemd dat het Philips-personeel opnieuw in onzekerheid is. Want hoeveel banen er in Nederland gaan verdwijnen, waar exact, dat is allemaal nog onduidelijk. Bonden zijn vooral bezorgd over wat er met de philips in Best gaat gebeuren. Als ze zeggen, nou, we gaan 2200 wereldwijd snijden, onder andere bij healthcare-divisie, ja, dan is dat met name in Best. Best is de grootste vestiging van healthcare, wereldwijd, ja. Bestuurder Suat Kutlu van vakbond De Unie was dat. Woordvoerder van Philips wil niet vooruitlopen op wat er in Best gaat gebeuren. Wel benadrukt hij dat in Best vooral onderzoek en productie zit. Dat zijn nu juist de functies die Philips wil behouden, Anders de zegsman. Dan de Marachousé, medewerkers van de Koninklijke Marachousé... die beveiligen deze week de Haagse opbrengst van KWF-kankerbestrijding. Vorig jaar zijn alle 700 collectebussen uit het Verzamelpunt in Scheveningen gestolen... Toen is er zo'n 60.000 euro meegenomen. Dat geld is nooit teruggevonden. KWF is blij dit jaar met de hulp van de Marichousé. Het is een zesde van de Koninklijke Marichousé zelf. Ze doen het geheel vrijwillig met hun eigen mensen en expertise, maar in hun eigen tijd. KWF heeft vorige week gecollecteerd en deze week wordt de opbrengst geteld. Marichousé haalt de collectebussen op en brengt het geld naar de kazerne waar het wordt opgeslagen. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Dan naar Frankrijk. De voormalige premier daar, Dominique de Villepin, is aangehouden in Parijs. En op dit moment wordt hij gehoord door de politie. Correspondent Ron Linker. Ron, wat is er aan de hand? Nou, het lijkt allemaal te draaien om een keten van luxe hotels en restaurants... genaamd Relais et Château. De vorige directeur daarvan dat is een, een vriend van Villepin. En die wordt ervan verdacht fraude te hebben gepleegd. Kijk, ieder deelnemend hotel moest per jaar een aantal overnachtingen schenken... aan die oud-directeur die die dan kon gebruiken uh, om weg te geven... Aan aan politieke vriendjes. Nou, we weten niet of Villepin daar ook gebruik van heeft gemaakt... maar toen de nieuwe directie van Relais Chateau aantrad... en achter de fraude kwam, toen wilden ze dat naar buiten gaan brengen... nou, daar heeft Villepin naar het schijnt persoonlijk een stokje voor gestoken. De politie heeft zijn telefoon afgeluisterd en hoorde hem opscheppen... hoe hij de nieuwe directie sterk had afgeraden om de vuile was buiten te hangen. En in dat kader lijkt het dat hij wordt verhoord nu op het politiebureau hier in Parijs. En, en wat, wat hangt hem boven het hoofd dan? Ja, het kan zijn natuurlijk dat ze hem na het verhoor vrijlaten, dat hij de onderzoekers heeft overtuigd van zijn onschuld, onschuld. maar het kan ook zo zijn dat hij meteen wordt voorgeleid aan de rechter en dan begint een nieuwe Ongetwijfeld lange rechtszaak tegen de oud-premier. Dat gaat jaren duren. En als hij dan uiteindelijk misschien veroordeeld wordt... dan hangt hem een boete of een celstraf boven het hoofd. Maar weet je, door het nieuws van vanochtend... heeft Philippein al schade geleden. Het is een ambitieuze man. Meervoudig presidentskandidaat hier in Frankrijk. Maar toch ook iemand die zo langzamerhand... telkens achtervolgd wordt door ja. juridische schandalen. Tot nu toe is hij telkens vrijgepleit. Maar ja... Op den duur is je imago natuurlijk beschadigd. En als het echt tot een rechtszaak komt... dan is de politieke carrière van Dominique de Villepin ja, zo goed als voorbij. Dankjewel, Ron Linker in Parijs. Burgemeester Wolfsen van Utrecht wordt minder zichtbaar beveiligd. De agenten voor de ambtswoning en voor het stadhuis zijn weg. Volgens de politie wordt Wolfsen nog wel bewaakt. De Utrechtse burgemeester wordt sinds eind vorige maand bedreigd door criminelen. De politie zegt dat die dreiging er nog steeds is... Maar waarom de bewaking is aangepast is niet bekendgemaakt. Volgens de politie is de aanpassing gedaan na een nieuwe risicoanalyse. Bij een explosie bij een politiebureau in Istanbul is een agent om het leven gekomen. Er zijn meerdere gewonden. Volgens de Turkse politie heeft een zelfmoordenaar zich voor de ingang van het gebouw opgeblazen. Op Televisiebeelden is te zien dat de voordeur van het bureau zwaar beschadigd is. In het politiebureau werd na de explosie een niet ontplofte handgranaat gevonden. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag in Istanbul zit. Terrester Andy Murray heeft eindelijk zijn eerste Grand Slam titel binnen. Murray won vannacht de US Open door in de finale Novak Djokovic, de Serviër, in vijf sets te verslaan. En de afloop was hij vooral opgelucht. It was incredibly tricky conditions. Um, you know, and after the, the third and fourth sets, it was tough mentally for me. Novak is so so strong. He fights until the end in every single match. And I don't know how I managed it to, to come through in the end. It was, I guess, close to five hours. I've had some really long, tough matches with them in the past, and just managed to get through. Arjen van der Horst, de correspondent in Londen. Arjen uh, staat heel uh, Engeland nu op zijn Nu, nu het Murray is gelukt. Ja, natuurlijk. Uh, wat een afsluiter van dit Olympisch jaar. Hè? De Champions League gewonnen, de Tour de France gewonnen. Enorm succes op de Olympische Spelen. En nu hebben ze weer uh, om iets te vieren. Bijzondere overwinning natuurlijk. Het is, niet, de eerste, het is nu de, niet alleen de eerste Grand Slam zegen voor Murray. Het is ook voor het eerst in 76 jaar dat een Brit een Grand Slam toernooi wint. Nou, Murray werd er ook na afloop over gevraagd. En hij zegt, ja, die vraag die kreeg ik zo vaak voorgelegd de afgelopen jaren. Ik werd er helemaal gek van. Nu hoef ik hem nooit nooit meer te beantwoorden. Ja, ja. Dus de kranten staan een bol van, uh, van, van dit nieuws. Ja, het was uh, zo'n bijzondere overwinning... dat de Britse kranten de persen wat later lieten draaien afgelopen nacht. Want het was een lange wedstrijd... Uh, die tot in de vroege ochtenduren, tenminste van Groot-Brittannië, doorliep. King of New York, zo kopt de Daily Telegraph. En de Times zegt... ja, de overwinning van Murray sluit een glorieuze sportzomer af. Murray schrijft geschiedenis, uh, kopt de Independent. Ja, historisch is misschien een begrip... dat te vaak gebruikt wordt in de sportjournalistiek. Maar nu is het wel terecht. Ja. Het ging al de goede kant op met hem tijdens de Olympische Spelen... Hè? toen hij daar won van, van Federer. Ja, dat was mentaal een enorme opkikker natuurlijk. Hè. Eindelijk was die ban gebroken. Een paar weken eerder stond hij nog te huilen op Wimbledon... omdat hij die finale van Roger Federer had verloren. Nou, tijdens het Olympische toernooi stond hij weer op Wimbledon... weer in die finale, weer tegen Federer. En nu won hij echt overtuigend. Nou, hij noemde dat de mooiste overwinning uit zijn carrière. Ja, het gaf hem een hoop zelfvertrouwen en mentale veerkracht. En dat liet hij gisteren... Ook zien. Zijn coach, uh, Arjen, die, uh, die, die kreeg ook nog een compliment van hem, hè? Ja, Murray uh, zegt dat Ivan Lendel, de oud kampioen, ook drie keer gewonnen in New York, dat zijn invloed heel belangrijk is geweest. Met al zijn ervaring, al zijn Slam overwinningen ja, is dat een belangrijke bijdrage geweest voor Murray. Murray ja, was toch een beetje een driftkikker. Iemand die snel boos en afgeleid werd als het niet eens goed ging tijdens een wedstrijd. Hij is nu rustiger geworden, mentaal weerbaarder, zoals we ook afgelopen nacht zagen. Hij heeft ook zijn spel veranderd. Bijvoorbeeld harde slagen vanaf de baseline. En dat schrijft hij allemaal toe aan zijn Amerikaanse coach Lendl. Hmm. Nog even iets anders. Het, het schijnt dat uh, Charles van Kommene weggaat als, als hoofdcoach van de Britse Atletiekbond. Weet jij daar meer van, Arjen? Ja, dat heeft hij vanochtend ook bevestigd aan de NOS. Uh, ondanks dat Britse atletiek succes van de Britten... stopt hij er toch mee. Van Kommene had van tevoren de lat heel hoog gelegd. Acht medailles moesten ze halen in Londen. Een verdubbeling ten opzichte van Peking. Dat werden er uiteindelijk zes. En die doelstelling werd dus niet gehaald. Maar het werd toch hier... Ja, als een groot succes gezien. Hè? Want vier van die zes medailles waren goud. De Britten die wilden hem ook dolgraag houden. Ze hadden hem ook een contractverlenging aangeboden. Maar ja, Van Kommenay is een man van zijn woord. Hij had gezegd, als ik die doelstelling niet haal... Ja, dan neem ik een enkele vlucht vanaf Heathrow. En die belofte maakt hij nu waar. Nu waar. Hij stopt per direct. Dankjewel. Arjen van der Horst. Roger Federer maakt met Zwitserland definitief zijn opwachting... in de Davis Cup tegen Nederland. Teamcaptain Lutti had Federer opgenomen in zijn selectie. Maar de nummer 1 van de wereld wilde na zijn uitschakeling... in de kwartfinales van de US Open... zijn deelname aan de landenwedstrijd nog niet bevestigen. Nederland en Zwitserland spelen vanaf vrijdag in Amsterdam... om een plek in de wereldgroep. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Gewonden bij ongeval in het openbaar vervoer in Den Haag en in Eindhoven. Trambotsingen in Den Haag en een bus met een vrachtwagen in Eindhoven. Philips heeft aangekondigd nog eens 2200 banen te schrappen. En de Franse oud-premier Philippin is aangehouden. Het uitgebreide NOS-journaal. Dat was het voor dit moment zometeen Jurgen van den Berg met lunch.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 Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met Freek de Jonger die vanavond op tv komt met zijn verkiezingsconferentie in het mediaforum. Elsevier-columnist Bart-Jan Spruit en stemcoach Elisabeth Ebbing. En zij heeft de stemmen van de lijsttrekkers geanalyseerd. Dus ook die van Geert Wilders, die gisteren bij Knevelen van der Brink... ook een stemadvies gaf. Maar dat betekent dus dat voor de kiezer... en die moet de komende 48 uur zijn mind opmaken... die weet gewoon nu al bij voorbaat, stem ik op de VVD... dan stem ik op Maar meneer de heer het ja, was bijna niet te staan, maar hij zei Samson toch echt. In de Nationale Nieuwsquiz die spelen we ook met politici, zoals u weet. Vandaag Wouter Koolmees van D66. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlandse Letterenfonds... slaan de handen ineen om literaire tijdschriften te redden. Staatssecretaris Zelstra stopt de subsidies voor dit soort tijdschriften per 1 januari. De fondsen stellen samen 100.000 euro beschikbaar. Drie talentvolle redacties van literaire tijdschriften... kunnen volgens de beide fondsen plannen indienen... hoe ze zich willen richten op een hoogwaardige inhoud... en de ontwikkeling van literatuur op het gebied van internet en publieksbereik. SBS' grote wisseltruc om de maandagavond populairder te maken... die heeft niet gewerkt. De zender wisselde Vila Morero... En wie trouwt mijn zoon? Om in de hoop daar meer kijkers mee te trekken. Reynold Oerlemans, de producent van Wie trouwt mijn zoon, zag dat allemaal niet zitten en hij kreeg ook gelijk, want over de hele avond keken er zo'n 170.000 mensen minder naar SBS. We hebben nu talloze debatten gehoord en ook gezien met de landelijke lijsttrekkers. Dat weten we nou wel. Overigens vanavond is er nog weer één. Het is ook tijd voor de gewone mensen en daarom is vanavond bij man bij het hond het nationale trekkersdebat. Dat klinkt zo. Die mensen zijn nog gezond en die moeten stoppen met 65. En die kunnen heel goed doorgaan. En die willen heel graag. En wat zeg jij dan tegen die? De wat de zeg je dan tegen die jongeren die dan thuis moeten zitten? Omdat die ouderen gedwongen aan het werk moeten. Die moeten ook aan het werk. Maar dat er is ge, dus een 500. Maar ontgaat je, je 500.000 500. werkelozen zijn. Er. Ja, omdat sommige mensen niet willen werken. Die de tijd is om, hartelijk dank. Zes partijen die het hoogst in de peilingen staan, die doen mee. Uh, we hebben de vertegenwoordigers van de PvdA en de VVD aan de lijn. Bernadette Huisman voor de VVD, goedemiddag. Goedemorgen. En Renate Brentjes is van de PvdA, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Huisman, hoe hebt u zich voorbereid op dat debat? Uh... Nou ja, ik heb alle punten nog eens doorgenomen, maar ja, ik hoef het niet door te nemen eigenlijk, want ik denk er al een tijdje zo over. Dus ja, voorbereiden is alleen maar om te vertellen zo duidelijk mogelijk uh, aan de kiezers uh, hoe ik erover denk en wat wij vinden dat er veranderd zou kunnen worden. Ja. En u, u, mevrouw Brentjes, heeft u zich voorbereid? Ik heb uh, mij voorbereid om ook nog eens de punten door te lezen, maar eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat het gewoon mijn eigen mening is. Wat ik kon geven. Ja, dat is makkelijk dus eigenlijk. Ja. Even voor de goede orde, staat u nu allebei ook op de lijst van die partijen? Nee hoor. Nee, ik ook niet. Nee, ja. ik ben een zelfstandig ondernemer. Ik heb een uh, modenzaak. En uh, het lijkt me heel spannend, maar ik, ik zie ook wel aan mijn uh, klanten die in de politiek zitten dat daar dat veel mensen onderschatten hoeveel werk het is. Ja, ja u zou het niet willen eigenlijk. Nee, ik zou het niet willen, nee, want nee. dan moet ik de zaak opgeven. Maar u stemt, wel op, u, stemt, doen, u stemt voor de goede orde wel op de partij waarvoor u, waarvoor u staat? Maar natuurlijk. Ja, ja oké. Okay. En, en, en nu, mevrouw Brentjes, zit u in de politiek ergens? Nee, ik uh, zit niet in de politiek. Ik maak wel uh, de website uh, van Manol Fokker. Dat is uh, nummer 32 op de lijst van de PvdA. Aha. Ja. Dat doe ik van Dat is eigenlijk een beetje achter de schermen, maar niet uh, vooraan. Nee. Nou is dat debat uh, gisteren opgenomen, hè? Uh, uh, mevrouw Brentjes, ging het, ging het lekker wat u betreft? Ja hoor, ging heel lekker, ja. Ja? Punten gescoord? Ja. Ik uh, denk het wel, ja. <laughs> ja. <laughs> en nu, nu mevrouw Huisman? Uh, het ging heel goed, maar ja, je moet het in uh, anderhalve minuut vertellen. En uh, eigenlijk raak ik niet uitgesproken over de dingen die ik vind. Dus het is zo jammer dat je dit niet iets meer kan onderbouwen waarom je dat vindt. Ja. En nou even een gewetensvraag, want nu moet u iets zeggen over die mevrouw Brentjes, die dus eigenlijk uw tegenstander was. Wat, wat deed zij vooral goed? Ik vond dat zij heel rustig, heel goed kon uitleggen wat voor punten voor haar belangrijk waren. Ja, en u, mevrouw Brentjes, u moet iets zeggen over mevrouw Huisman, hoe deed zij het? Nou, ik heb heel veel bewondering voor mevrouw Huisman... Hoe rustig en tactvol zij iets overbrengt. Ja, dat, ja, okay. dat, dat zou ik niet, uh, niet, kunnen. Laat ik het zo zeggen. Nou, ik hoor dat er hier een kleine vriendschap opbloeit. Ja. Hoor. <laughs> ja. Uh, was het leuk om mij mee te doen? Ik ja, vind het heel erg leuk. Echt leuk. Ja. Ja, ja, goed. Nou, we gaan het vanavond allemaal bekijken. Hartelijk dank dat u even de telefoon komt, allebei. Uh, zwevende kiezers, dus, die kunnen zich misschien daardoor laten leiden. Het Man bij het Hond-debat. Het Nationale Trekkers-debat geheten. Vanavond om vijf voor zeven is het op Nederland 2. Tijdens het debat uh, gisteravond tussen Diederik Samson en Mark Rutte in Nieuwsuur... schudde een man in het publiek uh, steeds uh, nee wanneer uh, Mark Rutte aan het woord was. Ik zat dus Paul achter hem. Geen stijl in de Telegraaf zijn daar ingedoken... en ontmaskerde deze man als een PvdA-fractiemedewerker. Volgens, uh, volgens die beide media is deze man met voorbedachte raden achter Rutte gaan zitten. We hebben even gebeld met de PvdA vanochtend. Daar zeggen ze dat het absoluut niet waar is. Het publiek kreeg plaats toegewezen, zegt de PvdA... En pas veel later namen Rutte en Samson aan tafel plaats. Geen stelbericht ook nog over een tegenactie van de VVD. Op een foto waar Diederik Samson met het publiek op staat... maakt iemand ezelsoren bij de PvdA-lijsttrekker. Johan van Gogh, de vader van de in 2004 vermoorde regisseur Theo van Gogh... is boos op de EO. De omroep gaat in januari 2013 een nieuwe dramaserie uitzenden... Het huis van, voor Van Gogh heet dat... Die serie is een belediging voor de hele familie, zegt Johan van Gogh. Zijn vader was een neef van de beroemde schilder. Martijn Krabé speelt deze neef in de serie. Het ergste vind ik dat Krabé hem gaat neerzetten... als iemand die probeerde Vincent schilderijen te verkwanselen... zegt vader van Gogh in het AD vandaag. De EEO zegt dat het familieverhaal wat is gedramatiseerd... dat klopt, maar dat het nog altijd is gebaseerd op research. Vanavond kunt u op Nederland 1 kijken naar Mierenneuken. Het is de verkiezingsconferentie van Freek de Jonge. Het is al zijn vierde verkiezingsconferentie in tien jaar tijd. Twee jaar geleden ontleden Freek de uitspraken van Geert Wilders... die voor alle problemen in Nederland een oplossing had. Tegenover pessimisme tienduizenden nieuwe verpleegkundigen... en tienduizend nieuwe agenten. Tegenover pessimisme stellen wij... Tienduizenden? Waar die ze vandaan wil halen mag God weten. Nieuwe verpleegkundigen, tienduizend agenten. Waar zijn die voor nodig als er geen reden tot pessimisme is? Meneer de Jonge, goedemiddag. Hallo. In deze nieuwe conferentie is de PVV bijna onbesproken... ...lazen wij vanmorgen in de Volkshand, die bij de opname geweest zijn. Waarom kiest u daarvoor eigenlijk? Nou, ja, omdat uh, het ja, een beetje lastig schieten is op een dood paard, zou ik maar zeggen. Wilder speelt geen rol meer. Nou ja, ik heb er al zoveel over gezegd en, en het is altijd zo boemerangachtig. Je krijgt het meteen, uh, meteen allemaal weer terug. Uh... Wat je zegt bij jezelf en zo. En ik, heb daar, ik had daar niet zoveel zin in. Ik, ik, ik word er niet vrolijk van, ik word er niet opgewekt van, ik word er uh, depressief van. Dus ik uh, ja. negeer het een beetje. U, u schreef op uw website dat deze conferentie minder links is dan de vorige drie. Ja. Waarom, waarom vond u dat nodig om dat op de website te schrijven? Nou ja, daar is toch uh, enorme behoefte aan bij de, bij de neutrale kijker. Iedereen is toch als de dood voor uh, de, de, de voor te, voor te links. Dus ik dacht, laat ik me van tevoren maar een beetje indekken. En wat behandelt u dan uh, allemaal vanavond? Nou, het, het, zijn de het zijn de grote thema's. Hè. Ik weet niet of u, of u ook de recensie in de NRC heeft gelezen. Maar daar, daar wordt een iets beter beeld van de conferentie gegeven dan in de Volkskrant. Die was, was niet zo blij met die in de Volkskrant? Die was niet echt heel goed ook, hè? Twee sterren? Nou ja, het is, het is met Patrick een beetje uh, een, een, een bergetap in, in de Tour de France. Van de Haneberg, dus is de, de recensie. Reis dus weer aan het dalen, maar uh, de, de, de, de, de volgende keer gaan we weer uh, bergop. Uh, vorige keer had ik een 9 en, uh, en nu heb ik een 7, geloof ik. Ja, ja. Um, nee, maar maar dat, even los van uh, ik, de mensen moeten gaan kijken, het is, het is uh, erg amusant en... Uh... Ja, ik, ik ben inderdaad, en dat, dat moet ik dan de voorstand wel nageven, wat, wat uh, milder. En, maar goed, daar heb, ik ook, daar heb ik ook wel de leeftijd voor. Ja, maar dat, dat schreven ze, hè? Dat, hij, dat, hij is niet meer zo kwaad. Nee, maar waar, waar, wat, wat, wat zou ik daar nog voor energie aan verspillen? Ik, ik heb uh, deze hele campagne gevolgd en ik gun de mensen een, een, een, een, een, een lach... En ik ga daar niet nog eens een keer kritisch over doen, want dat is ook iedereen al lang geweest. En iedereen die verveelt zich dood en iedereen die heeft er een mening over. Ik wou een heel, voor een hele andere insteek kiezen dit keer. Ja. Um, goed, alle, alle belangrijke thema's komen aan bod. Ik vroeg me nog af, Rutte zat zeker niet in de zaal gisteravond. Daar begint het mee, let maar op. Oh, okay, okay. <laughs> maar goed, nu hoor ik weer. Ja, het is opgenomen, dat is jammer. Want oh. kijk, als het nou vanavond live was geweest. had ik natuurlijk achter die lege stoel iemand gezet die de, de met zijn hoofd zat te schudden. <laughs> ja. Maar ja, dat kan ik er niet meer doen. Nee, maar ja, waar, waarom is dat eigenlijk? Waarom is het niet live? Nou, uh, ik weet niet of je je nog herinnert. Het e check van, uh, van zomergasten. En, uh, ja. U bent uh, bang dat uh, u migraine krijgt? Uh, dat ik migraine krijg. Of dat er iemand in het publiek onwel wordt. Of dat we weer een bommelding krijgen een half uur van tevoren. Of dat er de beeldverbinding... Uh, en verbruik... de waren ja. opeens, uh, lag ik een nacht wakker voor wat er allemaal kon gebeuren. Bovendien, uh, ja, moet ik mezelf zo onder druk zetten voor die ene grap uh, van die neeschudder? Nee. <lacht> nee. Nee, nee, oké. <Okay. lacht> nou, dan gaan we gewoon voor de tv of ja of nee schudden. Dat mag iedereen natuurlijk zelf ja, weten. Ja, ja, ja. Dus... Uh, uh, uh, we gaan kijken vanavond. En hartelijk dank dat u even ja, aan de telefoon kwam. Ja, graag gedaan. Freek de Jonge was dat. Uh, uh, uh, uh, vanavond tien voor... Nee, tien over half tien moet ik zeggen. Op Nederland één is het. De verkiezingsconferentie dus mierenneuken van Freek de Jonge. Oeh. Dan is hier de laatste vraag. De handvraag. Ja, dat is De Beatles naar blokken. Het Media Archief. Nog maar een uur of 18 voordat de stembureaus opengaan. En dat betekent dat u de komende uren nog heel wat oproepen leest, ziet en hoort om te gaan stemmen vooral. En dan met name ook op die partijen van degene die die boodschap dan brengt. In 1981 kregen de lijsttrekkers van de vier grootste partijen tijdens een debat ieder twee minuten de tijd voor een soort gelijke oproep. Luistert u naar een bescheiden Hans Wiegel. Ik ga in ieder geval niet, dames en heren, tegen u zeggen dat u op de VVD moet stemmen. Dat moet u zelf maar uitmaken. Ik vind wel dat ik mag zeggen dat de VVD een realistisch programma heeft. Geen uh, schone belofte. Geen uh, loze schijn. Wel is het zo dat onze partij... getracht heeft zo goed mogelijk in de afgelopen jaren dat beleid te voeren. We hebben fouten gemaakt. We hebben tegenslagen gehad. We hebben tegenstand gehad. Maar we hebben ons best gedaan. En een zo groot mogelijke zekerheid kunt u krijgen... wanneer u ook straks ons de kans geeft om mee te doen. Samen met anderen. Want we willen samen met andere partijen willen regeren. Die samenwerking, daar gaat het in de komende tijd om. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. En dat doen we vandaag met uh, Elisabeth Ebbing, die is stemmencoach en ook schrijfster van het boek Ik Hoor Het Aan Je stem. U hoort alles in stemmen? Ja. U hoort <laughs> geen stemmen, uh, voor de goede orde? Ik hoor, nee, ik hoor, ik hoor stemmen die jullie ook horen, ja. zeg maar. Ik hoor precies dezelfde stemmen. Ja. Geen extra stemmen, Nee, dat is nee, is hand, nee, nee. handig om te weten. Gelukkig en en Bartjan Spruit is er ook, columnist voor uh, onder meer Elsevier. Um, even over Freak de Jonge vanavond, zijn ja. verkiezingsconferentie verheugt zich erop. <kwijls> Het lijkt me hartstikke leuk, zoals, ik nu, zoals hij nu ook uh, praat. Zo, zo warm en liefdevol, uh, dat, uh, dat is een uh, prettige verrassing. Hij uh, is wat minder links. Ja, ja, ik heb dus meer naar de inhoud om... geluisterd. Ik hoor, ik hoor dat hij milder geworden is en minder links. Dus misschien hou ik het een half uurtje vol. <lacht> <lacht> <lacht> Want niet echt een fan van Freek? Nou, nah, wel, eigenlijk wel. Uh, maar hij is zo voorspelbaar links en uh, zeker ook is een agitatie tegen Geert Wilders de afgelopen jaren nou ja, dat is wel en, opvallend, ik heb het dus niet gezien ik las uh, de sentier ja, de foto. maar dit is een argumentatie, natuurlijk opmerkelijk het is laf schieten op een dood paard zei hij ja. dat is nou e echt weer zo'n erg links misverstand denk ik dat Geert Wilders op dit moment al een dood paard is ik denk uh, nou ja, die befaamde gordijnbonus ik denk, hij staat op 18, 19 zetels bij alle eerdere verkiezingen stond hij ook op een bepaald aantal zetels en dan had hij er altijd vijf, zes meer. Hmm. Dus stel nu dat hij weer op 4, 25 uitkomt, dan heeft hij het uh, goed gedaan. En het zou mij niet verbazen als hij erop uitkomt. En uh, dat betekent dus dat, dat Wilders, uh, of het populisme dat hij, dat hij belichaamt, dat dat een blijvertje is. En uh, alle partijen sluiten hem zo'n beetje uit. Over de maar dat is toch eigenlijk in strijd met zeg maar, de manier waarop nou. wij de politiek in Nederland willen organiseren. Nou, uh, het, het wordt allemaal heel interessant morgen. we, we gaan straks trouwens in stand.nl daar uitgebreid over doorpraten. Dan uh, dat doen we elke dag. He. Er staat een partij centraal. Vandaag staat de PVV. We praten met Ronald Seurissen. En de stelling is, het is slecht dat de PVV door zoveel partijen wordt uitgesloten. Dus wat, wat u op uw wenken bediend. Uh, we gaan zo meteen doorpraten in deel 2 van het forum. Gaan we het vooral over die stemmen hebben en hoe die lijsttrekkers daar... Uh, ja, mee omgaan en wat dat voor ons uitmaakt als publiek. Eerst nu het laatste nieuws. Hier is Donald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. verkeersongeval in ochtend van afgelopen zaterdagnacht... heeft een tweede leven geëist. Een 19-jarige man uit Elst is vanochtend aan zijn verwondingen overleden. Een 18-jarige vrouw uit Nijmegen overleed zaterdag ter plekke. De slachtoffers lagen waarschijnlijk midden op straat... toen ze werden aangereden door een automobilist. Het is niet duidelijk waarom ze daar lagen. Grote supermarkten hebben weinig last van de crisis, zegt adviesbureau Deloitte. De gemiddelde omzet van de grote supermarkten steeg in 2011 met 3,7 procent. Met kleinere supermarkten daalde de omzet met gemiddeld 1,2 procent. De hogere winst is een gevolg van de ruimere openingstijden van supermarkten en besparingen op kosten. En ook eten consumenten minder vaak buiten de deur. En de voormalige Franse premier Dominique de Villepin is aangehouden in verband met een onderzoek naar mogelijke fraude binnen hotelorganisatie Relais et e Châteaux. Filippin is een goede vriend van de eigenaar van de hotelketen. Het is niet duidelijk of Philippe wordt verhoord als verdachte... of dat de politie hem beschouwt als getuige. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Na een grotendeels bewolkte en regenachtige ochtend... zal het vanmiddag geleidelijk vanuit het westen opklaren. Uiteindelijk trekt het frontale gebied naar Duitsland weg... en klaart het aan het einde van de middag ook in het oosten van het land op. De matige tot krachtige zuidwestenwind draait naar het westen neemt die kracht af en voert koele zeelucht aan. De temperatuur zal in de loop van de middag scherp dalen. En in Den Helder is dat inmiddels gebeurd. Daar zakt het kwik in een half uur met maar liefst 4 graden. Komende avond en nacht moeten we vooral aan zee... met een aantal buien rekening houden. De temperatuur daalt naar 11 graden aan zee... en lokaal 7 in het binnenland. Woensdag vooral in de ochtend kans op een bui. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen droog te blijven. Maar in de avond volgt wederom regen... Het wordt maximaal 16 of 17 graden bij een frisse wind uit het westen. Lunch met Jurgen van den Berg. En ons mediaforum vandaag met Elisabeth Ebbing, de stemmencoach... en bart Spruit, columnist voor Elsevier. Uh, mevrouw Ebbing, eerst even over die, de belangrijkheid van die, van die stemmen. Hè? Uh, nou, u hebt die debat ook voor een deel gevolgd. Ja. Um, wat, wat valt u daarin op? Uh, ja, Het belang van de stemmen, dat, uh, uh, dat klinkt een beetje als een extra sausje... wat er weer moet worden besproken. Um, maar ik denk dat je, als je naar stemklank luistert... een beetje vat kunt krijgen op de gut reaction van mensen. De gut reaction? Op de gevoelsreactie die stemmen opwerpen. opwerpen. Dus niet zozeer op, op hun inhoud, op hun standpunt... maar op hun uh, um, emotionele connectie met mensen. Dus dan krijg je al gauw van... Uh, nou komt over als een aardige man, zonder dat je nou per se zijn standpunten kent. Ja, of zo. en dat je denkt, nou maar daar, daar heb ik wat aan, of daar voel ik me veilig bij, of uh, die heeft uh, uh, een zakelijke kant, hè? Uh, of uh, ja, die, uh, nou ja, dus er zijn er allerlei manieren uh, wat je kunt aanspreken. En, en als we u hebt bijvoorbeeld het premiersdebat bij RTL4 RTL hebben bekeken, ja. wat, wat, wat, wat, wat viel u daarin op? Um, ik denk dat uh, Samsung daar in de odd one out is. Dus de, uh, die heeft een aparte stem. Uh, omdat zijn stem duidelijk uh, uh, uh, smaller, heeser... Ja, ik, ik kan het niet anders dan nadoen. Dus wat uh, gedrukter en, en uh, energieker... Of Bozer, of hoe je het maar wilt noemen. is dan de andere stemmen. Die meer. Uh, uh, diepte. en dus ook wat meer. Mm, bijna zou je zeggen. bezadigder. En dat klopt ook wel. Hè. De, de, de nieuwe smaak. de nieuwe stem. en hij is echt een. een, een andere. Uh, uh, klank. Ja, meneer Spuit. u, u kent Dirk Samson ook al wat langer. u ja. volgt die politiek al heel lang. Dat is nou juist wat over hem wordt gezegd. Dat hij juist veranderd is. Hè? Dat, hij, dat hij eigenlijk van voor de zomer. en na de zomer ja. wordt zelfs gezegd. Dus je zou ja. denken dat. Ehm... Um. Dat hij dit eigenlijk niet leuk vindt, wat u zegt. Nee, nou, ja, dat, nee, dat hij ik denk eigenlijk dat net dat zo'n mooie, ja, rustige ja, nou, gedragen, dat is helemaal niet waar. Hebben, dat hij <laughs> dat, is... dat zou willen. Nou, hè? Omdat dat bij zijn nieuwe jas en zijn nieuwe dasje past. En zijn nieuwe jas niet je Hij moet nog ietsje doorzetten daarin. Want als ik hem hoor, en ik ken hem natuurlijk niet van voor de zomer... en het kan heel goed zijn dat hij toen nog veel sterker dat effect had... maar ik vind hem bij uitstek niet een bezadigde, rustige stem. Nee. Ja. Vind, vindt u, een... Meneer Spuit, vindt u dat dat... Uh, want dat is echt, echt wel een make-over, wat betreft Samson... ik geloof dat hij dat zelf ook wel toegeeft. He, dat hij nu een das draagt en nou ja, met dat haar is hij nog steeds een beetje bezig. Nou, die, en die stem dus, hij is ja. veel rustiger geworden. Uh, dat mag toch, denk ik, ook als politicus? Ja, tuurlijk. Zeker als je uh, leider bent van een politieke partij... die in potentie de grootste kan worden. He, en dat heeft hij, zeg maar, puur technisch gezien, allemaal heel knap gedaan. Die, die make-over, dat pak, die das. En, uh, en, maar het, het sterkste was volgens mij niet het pak, en de das en de stem... Maar het sterkste was denk ik zijn manier van debatteren. Dat hij, uh, wat eigenlijk iedereen had moeten doen, telkens zei: Dit is het probleem. Niemand van ons gaat het binnen vier jaar oplossen. Mm. Dit zijn de maatregelen die nodig zijn. En dit is het perspectief. Ja. Nou, we lieten net dat stukje van wiegeleven horen. Dat is precies hetzelfde. Dat is iets, iets het ja. een beetje over, boven ja. de partijen staat. Ja. En, ja. Ja. En, en ook zij... je eigen fouten toegeven. En zeggen dat je het zelf soms ook niet weet. Dat je hebt gefaald, dat je tegenslag hebt gehad. Maar dat je je best hebt gedaan. En dat je een realistisch programma hebt. En dat dat programma door hem uitgevoerd, de Wiegel of de Samsel... uiteindelijk het meest perspectief oh. Want u zei uh, met het stukje van Wiegel ja. ook... van dit is nou een mooi voorbeeld van iemand die lekker laag ja, in ja. zijn Wiegel, stem gaat zitten. Wiegel zijn stem is in mijn herinnering veel lichter en hoger. En uh, hij spreekt hier heel laag en heel rustig. En ook met een mooi ouderwets accent. En dat je echt denkt, nou, dat is bijna de koningin. Het is een... Uh, uh, maar heel uh, veilig... En dus van, nou, laten we daarop stemmen, want die, die helpt ons. Daar kunnen we ons aan overgeven. Ja. Um, wat betreft de andere lijsttrekkers, wat valt daar dan nog op? Um. Ik denk dat uh, Rutte bij uitstek uh, is enorm snel is. Snel spreken en hij heeft een wat uh, uh, bewegelijk, dus hoog-laag. Ja, nou, nou ja, daar. Weet je, er gebeurt van alles tegelijk. En dat is niet, een... niet saai in ieder geval. Nee, zeker niet saai. En het is een, zeg maar, een onderhandelaar. Hij, hij kan heel veel bordjes tegelijk in de, in de hoogte houden. En dat is uh, uh, met allerlei verschillende ideeën tegelijkertijd. Is dat natuurlijk heel handig. Het gevaar bij Rutte uh, zit er dan weer in dat hij de kritiek krijgt van hij zit geen. Uh, uh, zekerheid, geen vastheid, geen betrouwbaarheid in. En daarvoor moet hij echt die laagte in. Nou heeft hij dat aan het begin, uh, zeg maar een week geleden of zoiets, dacht ik, god, hij zit goed in de laagte. Hij begint nu weer wat omhoog te uh, uh, krabbelen, denk ik, onder invloed van het spel. Ja. Maar net zoals dat, dat ik Samson dus zou, zou zeggen, van die, die uh, gedruktheid, kijk, als die echt... ...boven de partijen wil komen te staan... ...dan zal die hmm. meer in zijn uh, uh, diepte resonantie moeten gaan uh, klinken. Zou Heb je er ze ooit zo naar geluisterd? Nee, ik vind het, daarom vind ik het ook wel interessant eigenlijk. Ja, het is eigenlijk. wel uh, een heel ja. nieuw aspect. Je ik, let er eigenlijk helemaal niet, je bent het je niet bewust. Nee. Nou ja, goed, het, bedoel, Samson is het mooiste voorbeeld van ...dat je daar eigenlijk allemaal wel ziet... ...zonder alle kennis die, die, die u hebt... Uh, ...dat je wel ziet dat hij dat daar wat aan gewerkt heeft en zo. Ja. Maar dat ja. dat, dat zo'n rol kan spelen. Ik kan me dat wel voorstellen... ...dat mensen dat vertrouwenwekkend ja. vinden... Of, uh, ja, en ook. Het, het, je moet er een beetje uh, oppassen met uh, dat het een maniertje is of zo. Want het uh, lager en rustiger en dieper spreken... dat geeft natuurlijk ook een, een ander uh, uitgangspunt. Daarmee voel je je ook anders. En daarmee zul je ook, hè, als je dat gaat doen... zul je ook anders uh, reageren. Als het te geforceerd wordt, dan valt dat ook weer op misschien. Ja, dat, je lukt ook ook ja. dat lukt ook nee. niet. Dat lukt ook niet. moet nee. echt wel, uh, ja, het moet wel echt zijn. Dat ja. is helemaal mooi. In een debat en wordt toch een heel hoog stemmetje Hoopla. krijgt. Is ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, ja. Meneer Spuit, even met, dit, met deze kennis in. De, even de debattechnieken de badtechnieken en zo. Wie, wie van wat u zegt. Nou, die die vindt dat hij totaal uh, de plank mislaat. Op dit moment. Ja. Nee, in de afgelopen weken. Ja. Nou, wat je mis zag gaan, is in ieder geval uh, dat, dat Emil Roemer zijn zelfvertrouwen kwijtraakte. Ik denk ja. dat dat heel duidelijk te zien was. Mm. Dat, die, he, dat, dat ging enorm goed. He? Een hele vroege piek, te vroeg blijkt nu. Ja, ik kan zeggen en dat, dat... hij uh, door Rutte uit het veld geslagen raakte of zo. En kritiek kreeg. Ja. In de peiling begon te dalen. En sindsdien niet meer de roemer is zoals we hem voorheen kenden. En, uh, en, en dus geforceerd ging doen. Dat, dat zag je wel duidelijk. Ik moet nu even weer de gezellige Brabanden zijn. Ik moet een leuk grapje maken. Ik moet mezelf relativeren dat mijn Engels niet zo goed is. Dat soort dingen. En dat, uh, ja, dan val je eigenlijk een beetje door de mand. Um, over ja. Wilde, nog even. Want, uh, ik wil nog even iets over Hoemer oh, zeggen. Ja. Ik heb toevallig dat uh, uh, gisteravond bekeken. En uh, wat er dan opvalt, is dat hij de vragen van zijn ondervragers herhaalt. En dat hij zijn stem aanpast aan die van zijn ondervragers. Dus hij gaat in hun ritme verder, hij gaat in hun. Uh, hoogte verder. En dat is het gedrag van iemand die zich niet boven iemand stelt, maar iemand die zich onder iemand stelt. Ja, ja, ja, ja. Kijk, Onderdanig, dus, zo van Dus, dus dat is dat zelfvertrouwen. Ja, wat, ja, ja, wat, wat ja, ja. Dat is, ik wil graag ja, met jullie. Ja, ja. En hij is dan de directe confrontatie gaat hij uit de weg. En dat is eigenlijk ja, ja. de directe persoonlijke ja. confrontatie. Geert wilde nog even, want die is in het debat ook altijd wel behoorlijk aanwezig. Ja. Sowieso qua grappen ja. wel. En, en, uh, ja, ja. ja, inhoudelijk. Maar daar mag ik natuurlijk niks over zeggen. Maar um, uh, uh, Geert Wild is ongelooflijk goed in de hele lange lijnen. Die helemaal naar boven gaan. En dan uiteindelijk met een hele lange aflopende lijn weer hier naartoe komen. En zo is het. En niet anders. En zo is het altijd geweest. Want wat ik nu deed, was niet goed. Dat doet hij niet, dat kleine hopje. Maar in ieder geval, hij, hij heeft een, een, een vrij uh, grote vaste melodie. Ik zou het... Je zou het kunnen vergelijken met een, een, een opera aria. Zeg maar. En dat komt wel daadkrachtig over, misschien? Dat is heel krachtig, ja. ja. En heel uh, voorspelbaar ook. Hè? Als Wilders gaat praten, daar komt hij weer. En um, we herkennen... Uh, uh, die melodie ook. Hij is hmm. altijd boos. Dus altijd, het is nooit plotseling een leuk klein grapje... of een, een knuffeltje of een, een, een heesje tussendoor. Het is altijd, ta-da, daar is hij weer. In de stem, in de stem dan. Ja. Uh, hij zat gisteravond bij één voor de Verkiezingen... bij Knevelen Van de Brink. Uh, en ook Peter van der Vorst zat daar aan tafel van RTL 4. Laten we even een klein stukje luisteren. Uh, nou, wat ik leuk vond bij alle uh, lijsttrekkers... is dat je wel kon zien dat in hun jeugd... eigenlijk hun politieke idealen al zijn ontstaan. Dat daar het zaadje is geplant... voor hun latere gedachtes... Wat is er in uw jeugd gebeurd dat u zo'n afkeer hebt gekregen van vreemde culturen. zoals de islam of ja. Oost-Europa? Ja, nou ja, ik hoop, ik, hoor uw, ik hoop dat als ik in uw had dat u wat, wat slimmere vragen had gesteld. Uh, Bart Jan Spruit, ja, dat, dat is tegenwoordig in zo'n talkshow. Dan, dan zit je er als politicus en dan zitten er allerlei mensen aan tafel. In ieder geval Peter van der Voorst. Wat, wat, wat vond u ervan? Wilden ze hier een punt eigenlijk? Of? Ik vond het ook een belachelijke vraag. Um, ik geloof dat die Peter van der Voors programma's heeft gemaakt waar, waar, waar, waar de ja, kwam. Klopt, die politie thuis klopt. Hij heeft de eerste maar een beetje ja. op het persoonlijke. Dat, dat, daar zoekt hij naar. En maar het is zo afgezaagd om bij wilde zijn in zijn jeugd te zoeken. En dit is wel eens gesuggereerd dat hij een vriendin zou kwijt zijn geraakt aan een Marokkaanse buurjongen of zoiets. <lacht> en dat dat, dat, dat, dat dat zeg maar. En dat, en dat is dus een duidelijke poging om zeg maar um, bepaalde ideeën af te leiden of te herleiden tot persoonlijke frustraties. Er moet iets fout gegaan zijn. En uh, niet bereid te zijn om uh, die politieke ideeën... wat je er verder ook van vindt... Uh, gewoon te behandelen als politieke opvattingen over de samenleving. Maar op zich is het toch niet verkeerd? Dat doe je bij een popartiest er ook. Dan ga je toch ook kijken waarom die uh, is zoals die is... en waar die over schrijven. Uh, maar is het hier toch niet over artiesten... Nee, nee, maar ik bedoel, maar dat is precies het punt, dat nee, nee, die nee, lijstdrekkers als artiesten Jola, worden behandeld. Jolande Sap, die is, die, is, die is geloof ik in een heel arm gezin opgegroeid... En, en die zit dus ter linkerzijde van het spectrum. Nou, dat vind ik niet zo gek dat je daar uh, probeert een maar zin achter zijn, te ja, zijn er zijn ook er mensen er heel nu, die... Heel veel p van, van de aars ja. helemaal niet ter linkerzijde nee, zijn daar, opgegroeid. Nee maar, nee, maar daar gaat het nu even om. Het, het, het gaat om of je als programmamaker... Uh, die vraag mag uitzoeken of wil uitzoeken... of dat je daar eens wat meer over wilt Maar wil in weten. het geval van Wilders... En, en, en zeg maar, hij zegt niet van in welke omstandigheden bent u opgegroeid... en wat zegt dat over uw latere politieke opvattingen. Hij suggereert duidelijk dat er iets fout is gegaan. Ja, ja precies. He, dat, het, dat het bij Wilders... Een, een, een zwarte wolk is zijn hersenen is komen vliegen, die hem voortdurend belemmert om goede opvattingen te hebben. Mm. Maar hoe vindt u van, want Wilders twee jaar geleden was nou, dat, dat was echt een succesnummer. Uh, ook in die ja. debatten. Ja. En nu uh, krijg je soms het idee dat die anderen denken van nou, laat maar even kletsen. Uh, we gaan zo wel weer door. Maar ik denk dat ze beter geprepareerd zijn. Omdat wat, wat ja, u net zei van, je weet hoe die gaat praten. Je, je weet uh, wat voor zinnen die gaat maken. Je weet uh, precies al op welk moment er een conclusie komt, al dan niet in een bijtende one-liner. En als je daar beter op geprepareerd bent, kun je dat ook beter pareren. Ik denk dat een heleboel uh, mensen die niet tot de PVV-aanhang behoren, uh, dat, dat inmiddels heel voorspelbaar vinden. Een, een grijs gedraaide plaat of een dood paard, zoals Frédéric Jonge net zei. Maar dat is natuurlijk niet zo. Omdat een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking denkt niet zoals de meeste mensen denken. Maar die denkt heel anders en die blijven het mooi vinden. En die blijven wilde steunen. En ik vind dat je er dus niet op moet verkijken. Dat je niet moet denken van, nou, zoals Wilders zich heeft gemanifesteerd, was duidelijk minder dan twee jaar geleden. En... Maar ik denk wel ja, hij blijft wel een ja. factor om heel te degen rekening mee te houden. Ik denk wel dat Samson met zijn boosheid, want hij heeft ook die boosheid in zijn, uh, in zijn melodie, dat hij een aantal uh, uh, mensen, hey dit is een nieuwe boosheid. <laughs> ja. Dat hij, uh, die zeg maar, emotioneel gezien gesublimeerde ook... Gesublimeerde boosheid. Nee, ja. nee, nee, wel nee. Het is, net, het, het is hetzelfde gevoel. Ja. Maar uh, hij, ik bedoel gesublimeerd dat hij het dat hij die boosheid niet direct uit... Maar nee, maar de wilde is vast ook een heel aardige man. Maar ja. dat, dat bedoel ik nog niet. Het gaat mij om de kleur van de stem... en wat, die, wat dat aanspreekt in de luisteraar. Uh. Uh, u, u bedoelt ook van die andere kennen we eigenlijk al een beetje. En, en Samsung ja. komt daar nu ineens tussendoor als ja, de, de nieuwe De, de nieuwe jongen. zomerhit, ja. ja, New kid in town. Ja. Uh, nog even over de, de wereld door. Want daar hebben ze dus nu Meet DWDD. Uh, ja. wat, wat, wat vindt u van dat concept? Nou, ik dacht uh, aanvankelijk... En denk eigenlijk nog steeds, van alle programma's vluchten nu in die jachtigheid... van die kortzondige debatjes waarin iedereen iets binnen 30 seconden moet kunnen zeggen. En het meest jachtige programma dat we tot dan hadden, de wereld draait door... <laughs> ja. neemt u de tijd om een half uur lang uh, een, een, een politicus te ondervragen. Dus ik, dat vond ik eigenlijk een mooie trendbreuk. En ik heb zo, samen met Theodor Holman, toen de zender het gesprek nog bestond... ook zulke gesprekken gedaan. En dat ging ook er uh, pittig aan toe... En je ziet dat de mensen die het toen het beste deden... zoals Renske Leijten van de SP... die staat nu op nummer twee, geloof ik, hè, bij de ja, SP. Dus, doel, ja. dus het zegt iets als je dit kunt, dit kunt doorstaan. Mm. Maar het jammer is, vind ik, dat alle programma's zo zijn... Uh, ik bedoel, alle programma's uh, zoeken een pittig debat met, met, met lijsttrekkers... En, en een betere gooien smijtwerk. En ik mis toch heel erg uh, één journalist, één omroep... die één journalist en een redactie de tijd en de ruimte geeft en het geld... om in zo'n verkiezingscampagne een programma te maken... waarin je ook de andere Amerikaanse kant van de campagnevoeren naar voren brengt. Van wie is die vent? Waar komt hij vandaan? Mm -hmm. Wat is een analyse van het probleem? Hoe komt dat volgens hem? En wat gaat hij eraan doen? En een half uur of een uur. Echt, wie ben jij en wat is jouw verhaal? Mm -hmm. En nu gaat het over 5,5%. 5% werkloosheidsgroei of 5,1%. Ja, ja, ja. dat, dat CPB moeten ze echt verbieden <laughs> in tijden van campagne. <laughs> okay. Maar dat slaat alles dood. En, en de peilingen misschien ook nog even gelijk verbieden? Nou, nee, nee, nee, nee, dat vind ik wel <laughs> goed. Okay. Ja. Okay. Uh, vanavond kijken naar het uh, debat. Ja. En uh, hopen op nieuwe inzichten nog. Misschien hebben ze nu wel geluisterd. Kijken of ze uh, de tips mee hebben genomen misschien. Ik ben heel benieuwd. Ik ga mee bloggen met ze. Dus ik ga live mee bloggen. Oh, dat is leuk. Uh, goed, Nou, zoek haar naam op. Elisabeth uh, Ebbing heet zij. En uh, is stemcoach vast wel ergens te vinden oh, ja. via, uh, via hun blog. En dan uh, op het tweede scherm meekijken. En als Spruit ook hartelijk dank. We gaan uh, zometeen de nieuwsquiz spelen. Of gaan we dat nu al doen, jongens? Ja, dat gaan we nu al doen. Is het Radio 1. Ja? Ja, ja, ja, ja. Lunch. Maar natuurlijk, want we zijn benieuwd wie de nieuwskenner van deze week wordt. We spelen de nieuwsquiz met uh, politici. Um, vorige week was uh, overduidelijk de winnaar uh, Janine Hennis van de VVD. Gisteren hadden we hier uh, uh, Niels van den Bergen van GroenLinks. 18 punten scoorde die. Was hij zelf ook niet al tevreden over. Uh, we gaan kijken of dat vandaag anders is met Wouter Koolmees van D66. Dag meneer Koolmees. Goedemiddag. Mooi dat u even tijd uh, had nog in die laatste campagneuren om aan uh, de quiz mee te doen. Hoewel, het kan ook natuurlijk ten goede keren... Want als mensen denken, nou, dat is een goede quiz, dan gaan we daar maar op stemmen misschien. Ja, dat hoop ik een beetje op aan het <laughs> Ja, u bent wel een beetje de cijferaar van D66, <laughs> dus nou ja, dat is al wat. We kunnen u niet bedotten met uh, de puntentelling, dat denk ik uh, sowieso niet. Maar uh, kijk of uh, de nieuwskennis ook een beetje op uh, pijl is gebleven de afgelopen dagen. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen, daar komt ie. Amsterdam! De Nationale Nieuwsquiz. Albert Heijn eist meer korting van zijn leveranciers. We hebben vooral problemen met de eenzijdigheid van de actie... waarin wordt aangekondigd dat er een betalingskorting zal plaatsvinden. Bigwig English Tea, 40 stuks, nu 1,58. Als dat betekent dat er bestaande contracten niet worden gerespecteerd... is dat tegen de wet. Gewoon bij Albert Heijn. Ja, Albert Heijn eist een extra korting van zijn leveranciers. Met het geld dat daarmee wordt verdiend wil het supermarktconcern zijn uitbreiding financieren. Hier is vraag 1. Hoe hoog is die korting die Albert Heijn eist? 2% Dat is goed. Albert Heijn botst al eens eerder over de opgelegde kortingen met Gros en Pijnenburg van de Koeken. Vraag 2. Albert Heijn breidt niet alleen uit in Nederland, maar ook in het buitenland. Wat voor soort winkel opent er morgen in Duitsland? Ik heb geen idee, maar ik zeg een supermarkt. Ja. ja, dat lijkt me voor de hand liggend als het over met heen gaat, ja. Uh, nee, dat kunnen we helaas niet goedkeuren. Het is een ah to go. Ja, dat is ook een supermarkt. Dat is zo, ja. Ja, ja kijk, daar gaan we alweer. Uh, nee, maar goed. Uh, ja, nee, dat rekenen we niet goed. Sorry. Uh, komt in Aken trouwens. Dan vraag drie. Dat is de vraag over het eigen verkiezingsprogramma, in dit geval dus van D66... Energiemaatschappij Eneco pleit in het Financieel Dagblad... voor de invoering van een kolentax, Omdat ze vrezen dat Nederland de ambities op het gebied van duurzame energie niet kan waarmaken. Hier is de vraag. In het verkiezingsprogramma van D66 staat dat Europa op termijn geheel van duurzame energie wordt voorzien. In welk jaar wil D66 dat voor elkaar hebben? 2050. En dat is helemaal goed. Vraag 4. Een van de andere partijen schrijft over ditzelfde onderwerp. Wij vinden dat het makkelijker moet worden voor particulieren en bedrijven om zelf energie op te wekken, zodat we allemaal ons steentje bij kunnen dragen aan duurzame energieopwekking. Wij willen toe naar een kringloop-economie van gebruik naar hergebruik, afval als grondstof. Dit komt uit het verkiezingsprogramma van welke partij? Ik denk van GroenLinks, maar ook van ons. Bij ons staat het er ook in, maar ik denk dat GroenLinks het is. Het is niet goed, het is het CDA. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Nee, nee. CDA streeft naar 8% duurzame energie in 2016... en 14% duurzame e energie in 2020. Ja, dat hadden ze niet uh, volgens de doorrekeningen. Kijk. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Nou, goed. Uh, dan vraag 5. Dat is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? er is een weerwaar aan uh, snelwegen in de lucht. Nee, wij hebben gezegd dat je moet kijken naar een, uh, ja, toch een, een herindeling... van uh, het verkeerswegennet boven in de lucht. Dat is staatssecretaris Joop Atsma. Dat is goed. Het Nederlands luchtruim is nu zo druk dat er regelmatig files ontstaan. Atsma wilde het oplossen door onder andere een speciale aanvliegroute voor Schiphol te creëren. Vraag 6. In welk jaar moeten de files in de lucht zijn opgelost? 2020. Het is 2015. Oh. Door de herindeling moeten ook de kleinere luchthavens... als Lelystad en Maastricht ruimte krijgen om te groeien. Eindhoven, geloof ik, was het zelfs. Um, we gaan naar de laatste vraag. Daar zijn nog mee te verdienen vier punten. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En we willen graag weten wie hier wordt bedoeld. Dat zijn een beetje cryptische aanwijzingen. Um, en um, zo gauw u weet wie het is, onmiddellijk stoproepen. Want dan zetten we de teller met de punten ook stil. En die komen er dan allemaal nog bij. Dus een persoon uit het nieuws zoeken we. Daar komen ze. Vier. Ik heb voor het eerst een grote slag geslagen... 3. Ik was te sterk voor de Joker. 2. Ik ben de opvolger van Fred Perry. 1. Ik wil gisteren de US Open. <laughs> Stop. <laughs> uh, dat was uh, Murray. Ja, ja, ja. U hoorde hem niet eerder aankomen. Nee, ik hoorde hem niet eerder aankomen. Ik heb nee. toch een punt verdiend. Ja, ja zeker. Nee, die, die tellen we er zeker bij. Hij won het eerst van zijn leven een Grand Slam. Uh, de Joker is natuurlijk Djokovic. Dat is de, de, de man waar hij tegen speelde. Fred Perry, die was in 1936 de laatste Brit die de US Open won. En, uh, nou ja, Murray dus inderdaad de winnaar van de US Open. Uh, dat komt in totaal dan op vier uh, vragen goed. Daarmee gaan we dus zometeen vermenigvuldig in deel 2 van de quiz. Goedemiddag.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 Vandaag luidt de stelling. Het is slecht dat de PVV door zoveel partijen wordt uitgesloten. U weet het intussen, het concept van standpunt.nl in deze verkiezingstijd. We hebben elke dag een andere partij, vandaag is dat de PVV. We praten daarover straks met Ronald Seurussen. die is eerste Kamerlid voor die PVV. En we zijn benieuwd naar uw eens of oneens op deze stelling. Het is slecht dat de PVV door zoveel partijen wordt uitgesloten. Bent u het eens of oneens, sms staat naar 7070, u kunt gratis bellen, dat is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, als www.standpunt.nl En als u twittert eens en volneens, doe het dan met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Wouter Koolmees van D66, quizkandidaat voor vandaag. Uh, meneer Koolmees, moet u nog even vragen. Uh, als u wint, dan krijgt u dus 300 euro. En die mag u besteden aan een goed doel. Wat, wat zal dat zijn? Uh, natuurmonumenten. Kijk aan. Nou. Nou, duidelijk. Uh, daar speelt u voor. Uh, vier als gezegd. Hè? Uh, dat betekent dat er in ieder geval vijf goed moeten zijn om over uw collega van, uh, van gisteren heen te komen, van GroenLinks. Nou, dat moet er toch in zitten. 90 seconden de tijd. Veel vragen. De uh, vraag moet helemaal gesteld worden. Dan het antwoord geven of pas zeggen. Bent u er klaar voor? Ja. Daar gaan we. De Nationale Newswist. Welke tunnel werd vanochtend alweer gesloten na een brandmelding? Schipholten Dat is goed. Dus politie heeft op een rommelmarkt in welke plaats wapens en nazi-attributen in beslag genomen? Pas. In Venlo. Wie is na het behalen van de tweede ronde op de US Open de hoogstgenoteerde Nederlandse tennisstur? Uh, Rus. Dus Kiki Bertens. Welke gestopte krant maakt een digitale doorstart? De Pers. Dat is goed. Met welke rapper is ProRail vandaag een campagne begonnen tegen roekeloos gedrag bij spoorwegovergangen? Pas. Mr. Polska, in welke stad zijn vanochtend twee trams op elkaar gebotst? In Den Haag. Dat is goed. Wie heeft de nieuwe fractievoorzitters uitgenodigd... voor individueel telefonisch overleg in de ochtend na de verkiezingen? Mevrouw Verbeter. Dat is goed. Philips maakte vanochtend bekend... dat er wereldwijd hoeveel extra banen zullen verdwijnen? 2200. Is goed. In welke stad zijn de Paralympische sporters vanochtend gehuldigd? Amsterdam? Nee, Den Haag. De Britse premier Cameron heeft welke Nederlandse lijsttrekker succes gewenst? Slop. Dat is goed. De bedenken van wat voor soort computer is overleden? Pas. De laptop. Alberto Contador zal uit protest niet deelnemen aan welke ronde in oktober? Pas. De ronde van Peking. Welke vakcentrale dreigt met acties als het vijfpartijenakkoord niet wordt aangepast? De FNV. Dat is goed. Tegen wie speelt Nederland vanavond de tweede WK kwalificatiewedstrijd? Hongarije. Goed. Welke bijzondere plekken gaat de Zuid-Hollandse gemeente Ouderkerk veilen? Uh, Begraafplaats. Dat is goed. Wie is er volgens Alexander Pechtold niet welkom bij de inhuldiging van Willem-Alexander tot koning? Zorik Dat is goed. Twee directeuren van welke failliete slachterij hebben toegegeven jarenlang te hebben gefraudeerd? Pas. Wel, de beveiliging van welke burgemeester is teruggeschroefd? Van Wolfsen, uh, Utrecht. Ja, die zat in de knal en die tellen we dus nog gewoon mee. Uh, nou, dat ging best goed, hè? deel 2 van die quiz. Ja, dat ging best goed. Ja. Ja. U had er 4 in de eerste ronde, maal 11 nu. Uh, Komen op 44. En is dat een goede score? Dat is, als ik het vergelijk met onze normale quizkandidaten... en dat zijn toch de leukste luisteraars van Nederland over het algemeen... Uh, is het een beetje net eronder. Want dat gemiddelde ligt zo'n beetje rond de 60 meestal. Maar uh, voorlopig gaat u vier aan de leiding. Want uh, gisteren 18, nu dus 44. Er komen deze week nog drie kandidaten voorbij. Het is dus even spannend of u het volhoudt, maar uh, eventueel kan natuurmonumenten dus die 300 euro tegemoet zien. Nou, spannend. Fijn dat u meedeed en uh, succes nog met de campagne die laatste paar uurtjes. Dank je wel, dag. Dag. Wouter Komeis was dat van D66. Morgen weer nieuwe prijzen en nieuwe kansen. Zometeen na ene gaan we trouwens weer praten over het Nederland van 2025. En dan gaat het met name over de inkomensgelijkheid. Uh, ongelijkheid moet ik zeggen, de inkomensongelijkheid. Is die dan van de baan?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 Steeds eerder moeten die pepernoten in de schappen om aan een PS-tunt PS van elkaar te boksen. Ik ben compleet in de war. Belangrijke en gewone mensen. Als je Federer een setje laat spelen tegen Sharapova, als ze drie ballen terug dat het veel is. Maar dan zeggen wij niet na afloop dat zij er niks van kan. Over de zin en onzin van het leven. Het is een open einde, het is geen sluitend antwoord. En daar wilde ik graag mee kunnen leren omgaan. De dichter bij de dag: reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Ik denk dat partijen op dit moment vooral bezig zijn met hoe ze de verkiezingen kunnen winnen.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 Dit is Radio 1.